Vaart weg, dagen niet thuis. Niet meer genieten van rust in het huis. Er is hard werk en dan is het ook fijn. Er zijn van die momenten dat ik ook zo graag bij jou zou zijn. Ben je daar, ik zie je gezicht. Binnen in mijn ogen schijnt een hemelse licht. Je bent zo dichtbij en zo levensgroot, schat die kijk. Maar Al is mijn wereld nog zo gauw, ik vind altijd mijn troost bij jou. De hardste waarheid wordt gezagd als jij maar naar me laat.